Tien uur, Freddy van met het NOS-journaal. Bij een mislukte reddingspoging van de gewonde Franse journaliste Edith Bouvier in Syrië zijn enkele doden gevallen. Dat zegt de coördinator van het reddingsteam. De doden zijn leden van de Syrische oppositie. Bouvier is nog steeds in de belegerde Syrische stad Homs. Kort voor de mislukte reddingspoging kwamen al negen Syrische oppositieleden om toen ze de Française medicijnen kwamen brengen. Eerder vandaag meldde de Franse president aan onrechten dat de journalisten al veilig in Libanon was. Een meerderheid in de Tweede Kamer geeft steun aan het tweede reddingspakket voor Griekenland ter waarde van 130 miljard euro. Behalve de coalitiepartijen VVD en CDA stemmen ook de PvdA, GroenLinks en D66 voor. Uit het debat moet nog blijken of de ChristenUnie ook voorstemt. Duitsland en Frankrijk zijn ook akkoord met het nieuwe steunpakket. Over de tweede lening van 130 miljard euro werd vorige week een akkoord bereikt in Brussel. De lening is cruciaal voor Griekenland om een faillissement af te wenden. Minister Opstelte van Veiligheid trekt 45 miljoen euro uit voor extra trainingen om de weerbaarheid van politiemensen te verhogen. Zo'n 40.000 politiemensen krijgen een mentale weerbaarheidstraining. Ook wordt posttraumatische stressstoornis juridisch erkend als een beroepsziekte. Korpsen gaan nu nog verschillend om met agenten met posttraumatische stoornissen. Volgens de minister verloopt het genezingsproces voorspoediger... als de agent zich er geen zorgen over hoeft te maken hoe zijn werkgever omgaat met de ziekte. Noordspits Guion Fernandez heeft van de aanklager betaald voetbal een schikkingsvoorstel gekregen van vijf wedstrijden schorsing. In de wedstrijd tegen PSV zou Fernandez zijn tegenstander Marcelo een kopstoot hebben gegeven. Voor de aanklager telde mee dat Fernandez in november ook al was geschorst naar wangedrag. Hij mocht toen zes wedstrijden niet meedoen omdat hij een tegenstander had geslagen. En vorig seizoen was Fernandez drie wedstrijden geschorst voor natrappen. Het weer: vannacht bewolkt en nevelig, op een enkele plaatsen misbank mistbank. Ook morgen veel bewolking en een graad of twaalf. Dit was het NOS journaal. Nou, ik dacht bij de.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 NOS, NOS Langs de lijn met Robert Meder Goedenavond, morgen is het nog 100 dagen... en dan begint de eindronde van het Europees Kampioenschap. Het Nederlands elftal bereidt zich voor op een prestigieuze oefenduel met Engeland... en wij blikken vooruit met Robin van Persie. De man waarvan altijd wordt gezegd dat hij geen prijzen gewonnen heeft... Nou, ik heb uh, thuis uh, drie hele goede prijzen. Dus uh, als je te veel prijzen hebt. Maar dat hadden er meer uh, mogen zijn, toch? Nou ja, ik weet niet. Ik het ligt eraan of ik mijn familie wil uitbreiden of niet. Ja, we horen ook nog een, een andere oud uh, Feyenoord-spits. Lucas Stagnos, die koos voor het avontuur in Italië. Hij speelt weinig bij internationale, maar hij geniet wel. Als je elke dag met spelers van wereldniveau kan spelen. Met, uh, zoals Sneijder, zoals Milito, zoals... ja. Ik kan ze allemaal wel opnoemen, maar het zijn fantastische spelers allemaal. En de Veenstra Flyers uit Heerenveen stonden jaren geleden garant voor landstitels. Dat hopen ze straks weer te doen. Nu grote namen uit de succesperiode terugkeren bij de ijshockeyclub. Op het moment dat duidelijk wordt dat, uh, dat Sjoerd Veenstra ook, ook weer actief gaat, gaat worden. Of in ieder geval uh, de intentie heeft uitgesproken om, uh, om weer wat voor de ijshockey te gaan betekenen. Ja, dan zie je toch dat iedereen gelijk die link maakt met, uh, met de goede tijden. En heeft u dat verhaal gehoord van Oranje Zwart? Straks bel ik met de aanvoerder uh, van die hockeyploeg. Die werd geconfronteerd met het Italiaans. Dieven, gilden, bizar verhaal, dat en veel meer. En het laatste sportnieuws tot 11 uur in NMS Langs de Lijn. Ja, we hadden het al over uh, een van de meest besproken spelers van Engeland: een Nederlander, Robin van Persie, de uitblinker van Arsenal. Hij weet uh, maar geen prijzen te winnen met de gunners, hij wordt dan ook vaak in verband gebracht met andere topclubs. Van Persie wil zich daar niet te veel mee bezighouden. Hij concentreert zich op de rest van het seizoen en natuurlijk de aanloop naar het EK. Maar Van Persie kijkt er naar uit om op Wembley te spelen. Ja, ja, Ik kijk vanaf mijn huis kijk ik op Wembley. Dus dat uh, is wel mooi. Is wel mooi om dan uh, daar nog een keer te spelen. Nou, je hebt er al een paar keer gespeeld, hoor. Twee keer volgens mij. Ja, uit mijn hoofd uh, Chelsea die verloren we. Uh, uiteraard de Carling Cup finale die verloren we ook. <laughs> En uh, nog eentje? Nee, dat waren ze. Nee, dat waren ze. Ja. Eén keer gescoord, maar altijd verloren. Ja, ja helaas. Kijk je dan met een uh, scheve oog naar Dirk Kuit, die daar wel uh, won afgelopen weekend? Ik heb het gezien en uh, ik vond het ontzettend spannend en heel leuk voor Dirk. Uh, heel goed ingevallen. Hij viel in, scoort een hele goede goal. had een goal van de lijn nog, van de tegenpartij. Die had hij gewoon van zijn eigen achterlijn. En hij uh, ja, scoort ook nog een penalty, dus... Het is ook echt zijn prijs dan, als je zo invalt. Komt er nog een beetje jaloezie bij kijken bij jou ook? Of uh, nee. ben je dat dan voorbij? Nou, voorbij. <laughs> ik weet niet of ik het ooit ben geweest, maar nee, nee, helemaal niet. Ik gun het Dirk van harte. Want je weet al, wel, kan ik dan opgaan? Het gaat altijd over die prijzen, Robin van Persie en prijzen. Ja. ja. Hoe moe word je daarvan? Nou, ik heb uh, thuis uh, drie hele goede prijzen. Dus uh, als je veel prijzen hebt. Maar dat hadden er meer uh, mogen zijn, toch? Nou ja, ik weet niet. Het ligt eraan of ik mijn familie wil uitbreiden of niet. Hoe zou dat al? Nou, ik, heb, ik heb twee prachtige kinderen en een, een hele goede vrouw. Dus dat zijn nou, dan, mijn dat drie. Dat zijn prijzen. de hoofdprijzen. <laughs> Mag ik het over dat voetbal hebben? het over hoofdprijzen, ja. Die hebben het over hoofdprijzen, toch? Dat zijn absolute hoofdprijzen. Maar als je het ja. over voetbalprijzen hebt, dan, hebben ze, dan komen ze altijd bij jou uit. Van wanneer... Ik heb er een paar. Heb je huiswerk gedaan? Uh, Noord? Ja? Wat nog meer? Godverdomme. <laughs> <laughs> Noem er nog eens vier. <laughs> uh, nou, ik kan er twee noemen. Kom maar. FA -E Cup. En die andere ga ik eigenlijk niet noemen. Die is niet echt... Uh, dat is de Engelse Cup. En dan de volgende vraag die iedereen op de lippen brandt altijd van... Uh, wat gaat hij volgend jaar doen? Ja, dat zullen we gaan zien. Worstel je daarmee? Of helemaal niet? Nee, nee, nee, helemaal niet. Ik ben gewoon uh, lekker bezig. En, uh, ik geniet volop. Ik ben lekker aan het trainen elke dag. Spelen. Ik ben fit. Even afkloppen. Zo. Dus voor de rest uh, gaat het allemaal goed. En als ik dan mensen horen zeggen van... Uh, het is een beetje zonde uh, van Persie die echt boven alles uitsteekt in een team... Nou ja, wat nog niet de allerbeste Arsenal is... wat ze ooit al hebben gezien. dat nee, is toch best wel grappig. Hè? Want, uh, mensen die, uh, scharen Tottenham, Tottenham's team... Uh, als beste ooit. En uh, ons team als uh, slechtste ooit. En wij verslaan Tottenham met 5-2. Dus dat is ook een beetje gek soms. Steekt dat? Steekt dat ook? In elkaar zit. Wat? Nou, dat er zo tegen jullie wordt aangekeken. Want ik weet wel hoe het komt. Iedereen schat eigenlijk Arsenal veel hoger in. En Tottenham ja, toch wat lager. En als, het dan, ja, als Tottenham het dan goed doet in de competitie... dan wordt het al snel gezegd van, oh, wat doen die het goed? En wat ja. doet Arsenal het minder? Ja, ja nee, dat klopt. Het verwachtingspatroon is erg hoog. bij Arsenal, dat weten we. We hebben een gigantisch mooi groot stadion. Uh, heel veel fans. Uh, hele mooie historie. Dus dan verwachten mensen ook dat je nu ook uh, ja, vandaag in, in het heden goed presteert. Vind jij dat je goed presteert? Um, nee, het kan altijd beter. Wij gaan voor het hoogste. Dat is de afgelopen jaren, is het als club helaas niet behouden. Dus dan uh, is dat niet goed genoeg. Ben jij zo iemand die dan tot het uiterste wil pogen om bij deze club dan toch succes te halen? Nou ja, ik zit er al acht jaar natuurlijk. Hè? Dus dat is, uh, dat is, uh, dat is, daar ben ik heel trots op. En uh, we gaan aan het einde van het seizoen gaan we, gaan we rustig zitten met de trainen en met, uh, met de voorzitter. En dan gaan we een bakje doen met z'n allen, gezellig. Omdat ik het gevoel heb dat je wel een soort van clubspeler bent geworden daar ook. Ja, ik ben ook een echte gunner. Dat, uh, dat ja, spreekt wel voor zich. Ik zit er acht jaar, ik hou van die club. Dat is geen geheim. En dat zou ook altijd zo blijven. En is het dan weg gaan vloeken? Uh, nogmaals, we gaan aan het einde van het seizoen gaan we zitten... En uh, daar gaan we daar rustig uh, over praten, over, over heel veel dingen gaan we praten. Dat doe ik wel vaker met de trainer. En uh, dan zit ook, dan, omdat het die gelegenheid heeft, zit ook de voorzitter erbij. En dan wordt de knoppen doorgehaald? Nou, dan gaan we een bakje doen. <laughs> Eenvoudig uh, gewoon inderdaad. Een bakje doen zal een bakje thee zijn, denk ik dan. Robin van Persie uh, was dat. Ja, het Nederlands zelf al trainde vanavond op dat heilige gras van Wembley. Bas Stigler was erbij. Ik begreep dat Robin van Persie de laatste training heeft overgeslagen, Bas. Nee, nee, nee, die heeft alleen het laatste stukje. Die is iets eerder naar binnen gegaan. Die had een oh. beetje last nog van zijn lies. En toen hebben ze uit voorzorg gezegd... Uh, ga maar naar binnen. Hij heeft eigenlijk het grootste deel, uh, gedeelte gewoon meegedaan. Uh, maar er is er nog eentje van het veld gestapt. Dat is namelijk van Bommel. Die had wat last van zijn knie. Het oh. gek is dat dat helemaal op het einde van de training is gebeurd. En dat klinkt misschien heel stom. Maar dat zien wij niet. Omdat wij nou zeg maar dik een uur uh, naar binnen moeten. Omdat dan nou eenmaal de persconferentie van Bert van Marwijk begint. En die was dan zo vriendelijk om dat uh, nog even op die persconferentie te zeggen. Hij... Bij beide spelers, trouwens gezegd, van Persie en van Bommel... dat hij ervan uitgaat dat hij morgen gewoon inzetbaar zijn. Oké, okay, dus voor ons geen, uh, geen zorgen te maken over die twee. <lacht> nee, dat, die indruk kreeg ik niet. Nee. Nee. En de rest van de selectie? Verder iedereen uh, fit? Ja, iedereen fit, iedereen meegetraind. Er uh, zitten natuurlijk wel een paar spelers in... Uh, die nog niet helemaal, uh, zeg maar, fit zijn. Omdat ze terugkomen van de blessure. Denk aan Erik Pieters van PSV. Daar is, zo heb ik ook begrepen in overleg met PSV... al de afspraak gemaakt dat Pieters een helft speelt. Uh, ...langer is niet handig, want hij is pas net terug... ...maar korter is ook niet handig, want ja, hij moet wel weer minuten maken. En zo heeft PSV er ook nog wat aan met het oog op zondag... ...want dan staat PSV Twente op het programma... ...dus die vinden het wel belangrijk dat hij dan toch een helftje speelt. Uh -huh. En voor het overige, ja, voor wat, nogmaals wat er is hier... Is, uh, ...maakt een normale, fitte en frisse indruk. En wat leuk was, dat moet ik nog wel even zeggen... ...is dat Ola John... Voor wie het natuurlijk allemaal nieuw is. Uh, en ook al is het maar een training. Toch de eerste goal maakt in het trainingspartijtje. Dus zal mm hij -hmm. dan toch stiekem wel blij mee zijn, denk ik. Ja, dat ja, is leuk. We even terug over Pieters. Uh, eerder in de aanloop naar uh, PSV Feyenoord... heb ik uh, Rutte horen zeggen dat hij um, via CoQ... inderdaad heeft aangegeven bij de bondscoach... van nou ja, laten we eens uh, een minuut maken... want dat komt mij ook wel goed uit. Ja. Wat, wat vind je van die gang van zaken? Nou, dat is heel normaal. Dat gebeurt elke, elke interland wel. Dat er trainers zijn, zeker met oefenwedstrijden. Dat trainers verzoekjes indienen bij de bondscoach. Goh, die van mij niet te lang en die van mij niet te kort. En uh, nou ja, het gebeurt wel vaker hoor. Dat is niet heel bijzonder. Een bondscoach kan zich daar overigens ook niks van aantrekken als hij daar geen zin ja, in heeft. Ja, maar niet te kort en niet te lang. Hier is het gewoon, laat hem even benutten maken, want dan komen we goed uit in de competitie. Ja, ja kijk, wat, wat ze bij PSV hebben gezegd. Van Luister, hij is heel lang geblesseerd geweest. Je mag hem wel meenemen naar Engeland. Uh, maar laat hem dan ook spelen, want als je hem nou meeneemt en je laat hem niet spelen, dan hou ik hem liever in Eindhoven, omdat hij dan naast de blessure goed kan trainen. Mm -hmm. Ik snap dat het een beetje merkwaardig overkomt, maar ik kan het vanuit PSV zeker wel begrijpen. Uh, zeker nogmaals met een speler die echt heel lang, maanden geblesseerd is geweest en die nu terugkomt en er komt een cruciale wedstrijd aan. Ik, ik, ik snap dat het misschien gek overkomt, maar het gebeurt echt vaker. Uh, merk jij bij de spelers iets van we staan nu op het heilige Wembley of staan ze gewoon op een grasveld zoals, zoals ze dat eigenlijk iedere dag staan? Nee, ze staan wel echt op Wembley. Ik sprak Huntelaar eerder deze week. En die zei ook wel... Als je voetballer bent... Of hij zei het eigenlijk nog leuker. Hij zei, als je voetbal speelt... Dan moet je in ieder geval een keer in Wembley gespeeld hebben. Nou ja, dat geeft wel aan. dat In ieder geval bij hem. Maar dat geldt echt wel voor meer spelers. Dat ze het mooi vinden om hier een keer te zijn. Kijk voor die jongens... Kijk naar nou, Kuik bijvoorbeeld. Die heeft die afgelopen weekend nog een League Cup, League Cup finale gespeeld. Maar dat is natuurlijk wel... ja, Dit is heilige grond voor mensen die voetbalfan zijn en ik merk zelfs dat het geldt voor mij dat klinkt heel stom maar dat geldt voor de journalisten om me heen Zelfs wij vinden het al mooi om hier te zijn. En ik had het genoeg om hier al een keer geweest te zijn... met de Champions League finale van afgelopen jaar. Maar dat is, het is een, bijzonder, een bijzonder stadion met een rijke geschiedenis. Ja. Dus het is bijzonder om dat, om dat te mogen zijn. De Engelse voetbalwereld kijkt natuurlijk morgen toe. Ik kan me ook voorstellen dat er veel spelers zijn... die nog niet in Engeland spelen of in Engeland gespeeld hebben... en graag terug willen. En uh, er morgen even een tandje bij zetten... om zich in de kijker te spelen in, in Engeland. Heb jij die indruk ook? Nou ja, dat denk ik wel. Want je weet in ieder geval dat zeggen, het beloofde voetballand... Kijkt. Ik moest naar snijder denken toen je de vraag stelde. denk ik, ja, er is zoveel over gespeculeerd dat hij wel of niet naar Manchester zou gaan. En uh, bij Inter, ja, ik kan me toch niet voorstellen dat hij daar met heel veel genoegen nog heel lang blijft. Want zo loopt het er allemaal niet. Ja. Dus ik denk dat hij er alles aan gelegen is dat hij morgen nog maar eens voor het geval dat nodig is. Want van hem weten ze dus natuurlijk wel ongeveer wat hij kan. Maar ja, je kan wel zo'n wedstrijd aangrijpen om zeker hier uh, tegen een tegenstander van naam, want dat hoort er ook bij om dan te laten zien wat je waarde bent. Ik denk wel dat dat uh, een extra motivatie zou kunnen zijn. Ja, en als we wedstrijden moeten geloven... dan heeft de selectie van Oranje erg veel zin in die wedstrijd. Wij kijken er heel erg naar uit. En het is in ieder geval voor sommigen een uh, eerste wedstrijd op, op Wembley. Voor jou, en voor mij ook. Dus uh, ik heb er heel veel zin in. En het, het stadion zal vol zitten, dus... Uh... Ja, dat wordt, wel, dat wordt wel een mooie wedstrijd, denk je. Ja. Ook om jezelf in de kijker te spelen, want die trainer die kan dan misschien wel op de wip zitten, maar denk jij niet eens van uh, wegwezen daar? Wie weet. Maar oh, dan weet ik genoeg. <laughs> nou ja, het, is, het, is, het zijn mooie wedstrijden, hè? dat, dat, dat spreekt voor zich, waar, waar iedereen meekijkt. Maar het is niet mijn, mijn prioriteit, het is niet om mezelf om daar in de kijker te spelen voor, uh, voor Engeland, als je dat bedoelt. Ik, ja, moeilijk bedoel en wel mooi ja. meegenomen, toch? Zeker mooi meegenomen, dat zeg ik ook, ik ben heel eerlijk. Oh, dus eigenlijk kunnen we concluderen van nou, dit seizoen is voor klaar daar? Nee, nee ik, heb, ik heb ook eerder gezegd, ik heb prima naar mijn zin. Alleen, het is, je, zit nou, in, nou, nou. je zit even in een, in een moeilijke situatie. En, maar ik heb natuurlijk uh, een fantastische periode gehad daar bij, bij, bij deze club. Gehad? Uh, gehad. Waar, waarin we al, maar het is altijd gehad, hè? Het is altijd verleden tijd. Afgelopen weekend is het ook verleden tijd. Dus, uh, nee, dat, dat uh, ik... Uh, ik heb het nogmaals, ik heb het daarnaar mijn zin, alleen het is even moeilijk in, in deze fase, maar daar komen we wel eruit. Bar Stichler, hoe belangrijk is Wesley Sneijder voor de Bondscoach, Bert van Marwijk? Uh, de belangrijkste pion, denk ik, als hij in vorm is en uh, de vorm van zeg maar, het WK heeft, dan is hij de man van het zelf wel. Want alles begint bij hem, uh, hij moet de bal hebben en dan gebeurt er wat. En dan moet je daaromheen mensen in vorm hebben met Robben van Persie en Huntelaar en van Bommel en noem ze allemaal maar op. Maar hij is uh, wat mij betreft gewoon de man. Ja. En dus wezenloos belangrijk. En dus moet iedereen maar hopen dat het straks als het DK komt Omdat hij weer wat lekkerder in zijn vel zit. Want zoals het nu gaat, dat is natuurlijk ook voor Oranje niet goed. Uh, hoe gaat Oranje spelen rond uh, Wesley Snijden? Ja, er zijn wat meerdere opties. Kijk, je moet achterin al wat gaten dichten. Hè? Want je hebt Van der Wiel niet beschikbaar. Dan speelt normaal gesproken Boulahus. Uh, op het middenveld heeft hij de laatste weken gespeeld. met Of de laatste maanden eigenlijk met Van Bommel Strootman. Nou ja, dat klinkt logisch om dat nu te laten staan... Hoewel Strootman niet ongelooflijk in vorm is geweest. Maar ja, ik kan ook nog zeggen, zet Nigel de Jong er weer eens een keer naast. Dat zou ook nog kunnen. Of, of uh, snijdt natuurlijk onbetwist de spel maken. Dan heb je aan de zijkanten eigenlijk altijd, als ze beschikbaar zijn, Robben en Kuit. En dan moet je kiezen in de spits tussen de topscore van Engeland... ...of de topscore van Duitsland, Huntelaar of Van Persie. Als die allebei beschikbaar zijn, kiest de bondscoach altijd voor Van Persie. Dat is nou eenmaal zo. Maar hij zou nu, omdat die twee wel in vorm zijn... ook nog kunnen zeggen, weet je wat we doen? We zetten uh, Huntelaar in de spits... en ik zeg maar wat, van Persie op een van de buitenkanten. Hm. En dan zou dat bijvoorbeeld ten koste van Kuit kunnen gaan. Maar ja, dat zijn bespiegelingen. De bondscoach kennende gaat hij nooit te veel gekke voor me maken... en nooit te gek veel veranderen. Um, dus mijn eerste optie lijkt mij de meest logische, eerlijk gezegd. Nou, we gaan het afwachten. Morgen gaan dat we het is weten. Dat is sowieso het allerbeste. Ja, zo is het. Dankjewel, Bas Stichler vanuit ja. Engeland. Longing for a life Beyond the silver moon. Rieke Iglesias, en tired of being sorry. Het is dus negen minuten voor half elf. Wembley is dus morgen de place to be. Niet alleen voor de Nederlanders, ook voor de Engelsen... die onder Stuart Pearce een nieuwe start moeten maken. Hij is voorlopig de opvolger van Fabio Capello... als bondscoach bij de Engelsen. Ik praat over hem en het Engels elftal... met onze correspondent in Londen, Arjen van der Horst. Goedenavond, Arjen. Goedenavond. Even uh, het geheugen opfrissen. Capello weg, peers nu vanwege de zaak uh, John Terry. Aanvoerder af vanwege zijn racistische uh, vermeende racistische uitspraken. En ja, John Terry die nu terecht staat voor die racistische uitspraken. Toen heeft de voetbalbond besloten hem de aanvoerdersband af te nemen. Nou, daar was Capello het niet mee eens. Protesteerde luid, was nog een spoedoverleg. En toen besloot Capello de handdoek de ring in te gooien. En dus zien we nu Stuart Pearce tijdelijk aan het roer staan. Ja, um, kan jij proberen duidelijk te maken wat, uh, wat Engeland eigenlijk is opgeschoten met Pearce nu als interim coach voor Capello? Ja. Ja, goede vraag. Eigenlijk niet zoveel, denk ik. Uh, aan, de, aan de ene kant staat hij wel voor iets wat uh, de voetbalfans hier... maar ook de voetbalbobo's heel graag zien. Hè? Een Engelsman aan het roer. Iemand die ook opgroeide in de schaduw van Wembley. Uh, gewaardeerde en ervaren voetballer. Hij kwam ook bijna uh, 80 keer uit voor het Engelse nationale elftal. Nu is hij coach uh, van Jong-Engeland en het Britse Olympische elftal. Ook wel een coach die, ja, die best goed ligt bij de spelers, maar... Uiteindelijk is het wel een lichtgewicht natuurlijk. Hij heeft nooit een groot succes behaald als coach. Ook nooit aan het roer gestaan van een uh, grote club. Ja, en ik vermoed dat het uh, bij deze ene wedstrijd tegen Oranje uh, gaat blijven voor Piers. Want hij is echt aangesteld als een tussenpaus. Ja, want? Want Harry Redknapp is dat gaan doen. Ja, want uh, de, de neuzen bij de voetbalbond uh, die, die staan de andere kant op. Uh, heel even kwam, uh, viel hier ook de naam van Guus Hiddink, hè, een grotere naam. Maar goed, die is nu vertrokken naar Engeland. En dan blijft er maar één naam over hier. Een naam die ze echt het liefst wil hebben... En dat is Harry Redknapp van de Spurs. Ja, die maakt zijn beste seizoen ooit mee. Uh, de Spurs die spelen sprankelend voetbal. Uh, doen nog mee om de titel. Ja, en verschillende prominente spelers, zoals Wayne Rooney, Rio Ferdinand. Die hebben gezegd, ja, wij willen Harry Redknapp hebben als, uh, als bondscoach. Ja, um, maar goed, ik kan me voorstellen dat Peers zich wil laten zien. Hè? Uh, ja. ze, maar de vraag is of, de, of, of, je, of je hem eigenlijk wel kan beoordelen na één wedstrijd. Nou, het grappige is dat Peers ook zelf wel heeft aangegeven... dat hij best wel uh, de baan permanent zou willen hebben. Maar ja, deze ene wedstrijd kun je daarmee bewijzen. Engeland begint eigenlijk heel slecht aan de aanloop naar het EK. Het rommelt enorm bij het nationale elftal. Geen bondscoach meer, geen aanvoerder meer... Uh, dan hebben we ook nog een hele lange lijst blessures. John Terry doet niet mee, die heeft het aan zijn knie. Rooney heeft een keel ontsteken. Darren Bent heeft afgezegd vanwege een zware enkelblessure. En dan hebben we nog een paar afvallers. En wat ook opvalt, Stuart Pearce heeft een aantal routiniers gewoon thuis gelaten. Frank Lampard, Rio Ferdinand. Dus morgen krijgen we een vrij jonge ploeg te zien... Uh, die in eigenlijk nog nooit in deze samenstelling heeft samengespeeld. Ja. Um, ja, het is een, je zegt al een hele jonge ploeg die nu uh, wordt, wordt opgesteld. Wat voor waarde hangt er dan aan de Engelsen nog aan? Ja, daar kun je op twee manieren naar kijken. Uh, je zou eens kunnen zeggen van... Ja, morgen hebben ze waarschijnlijk veel te weinig ervaring op het veld... om een ploeg als Oranje te kunnen verslaan... Aan de andere kant, dit kan ook uh, de kentering betekenen... die Engeland zo hard nodig heeft. Kijk eens naar al die routiniers. Frank Lampard, Wayne Rooney, Rio Ferdinand, Steven Gerrard, Mannen die dus al tien jaar lang de zogenaamde... Golden Generation worden genoemd. Maar eigenlijk hebben ze nog nooit iets uh, gepresteerd. Intussen zie je wel jonge talenten opkomen. Denk aan Jack Wilshere van Arsenal, Danny Welbeck van Manchester United, Daniel Sturridge. Jonge, veelbelovende spelers die nu eindelijk een kans gaan krijgen. En misschien uh, heeft Engeland niet meteen het succes op het komende EK. Maar ja, met deze spelers kunnen ze wel uh, aan een toekomst bouwen natuurlijk. Ja. Is eigenlijk al duidelijk wie de nieuwe aanvoerder wordt? Ja, dat is een nieuws waar alle Engelse voetbalfans op zitten te wachten. Wie gaat John Terry opvolgen? Maar Stuart Pearce die heeft de keuze uitgesteld tot morgen. Zo liet hij vandaag weten op een persconferentie. The captain will be announced tomorrow when the team is announced tomorrow morning. It's a, a format that I've followed at club level, under 21 level. En it's a format that I don't ne deem necessary to change at this moment in time. So that's where we are with the captaincy and the team selection. Ja, we hoorden de afgelopen dagen wel wat namen voorbij komen. De speculatie wordt er Steven Gerrard of Jack Milder. Maar Stuart zegt dat hij pas in de loop van de dag morgen... Uh, zal bekendmaken wie de nieuwe aanvoerder is. Dat is ook normaal voor Stuart Pears. Dat doet hij ook zo bij Jong Engeland. En morgen gaan we ook uh, pas uh, weten wie er uiteindelijk zullen spelen op het veld. Ja. Um, de laatste keer dat Nederland van Engeland verloor, Weet je nog wanneer dat was? Ja, 1996. 4-1. Ja, ja. ja, en die belangrijke goal van Kluivert. Kluivert. Of, uh, ja, ja, ja, absoluut. Waarom we waar doorgingen toen uh, bij het EK, als ik me goed herinner. Ja. Het was, uh, ja, dat was lang geleden. En daar houdt zich van Lang geleden? Huis, me voorstellen... Uh, niet alleen Peers trouwens, want die wedstrijd wordt zeer graag in herinnering geroepen door de Britse media. En ook trouwens al mijn Engelse vrienden, daar word ik nog voortdurend aan herinnerd. Uh, ook een beetje triest natuurlijk, want ik geloof dat Engeland maar één keer gewonnen heeft van Nederland de afgelopen dertig jaar. Maar ja, toen werd Engeland dus uh, Nederland van het veld geveegd. Stuart Peers, ja, die was toen uh, zelf uh, speler, die was erbij tijdens die wedstrijd. Uh, Peers zelf in de persconferentie zei hij... Hij maakt het wat minder groot dan de Britse pers, en hij zegt tegen zijn spelers: geniet er nou maar van. Nederland is een van de beste voetballanden ter wereld van dit moment. Doe maar vooral gewoon je best. I think we have to learn something from a game against a side as good as the Dutch on, on Wednesday evening. We have to go into the game being confident. We have to come out the game with a feel-good factor and a decent result. We hope. And we're testing ourselves against one of the best sides in Europe without a doubt. So, But we're looking forward to the game. It'll be a fantastic game, I believe, and um, a great opportunity for a lot of these players, both young and old. Ja, hij denkt dat het een fantastische wedstrijd gaat worden. En hij zegt, laten we vooral leren van deze wedstrijd tegen Oranje. Dit is een belangrijke test tegen een van de beste teams in Europa. wordt een geweldige ervaring voor alle spelers, jong en oud. Ja, en dat sentiment, dat, dat proef je ook wel bij de spelers zelf. Joe Hart bijvoorbeeld de keeper. Ja, hij is blij dat ze in de aanloop naar het EK tegen Nederland spelen. Het is geweldig om a friendly tegen a side zoals like Holland... In een similar situation situatie us in de summer, you know, really feeling positive about the tournament and someone potentially who we could meet in the later stages if things were to go our way. Um, so it'll be a nice idea to see where we stand. Ja, hij zegt uh, Nederland speelt net als wij op het EK, dus het is mogelijk dat we uh, elkaar straks weer tegenkomen tijdens het toernooi. Dus deze wedstrijd is dan ook een belangrijke test om te zien waar we nu staan. Ja. Oké, okay, goed. Groot stadion Wembley, uh, alles stoelen bezet. De, ik kon geen kaartjes krijgen zelf... maar dan moet ik erbij zeggen dat ik voor de familietickets ging. Die zijn wat goedkoper. Ik geloof dat er nog wel een paar kaartjes vrij zijn. Uh, deze wedstrijd die werd overgespeeld nadat die eerder vorig jaar was afgelast... vanwege de rellen in Londen. Toen was het bijna uitverkocht. 80.000 tickets toen verkocht. En ik vermoed dat het ook wel die kant op uh, zal gaan morgen. Ja, het zal een ongelooflijke sfeer worden morgenavond. Goed, dankjewel, Ayan van der Horst. Ja, en hoe gaat het ondertussen bij de Oosterburen... Onze moeilijkste tegenstander in de groepsfase... misschien wel op het EK deze zomer. Duitsland, zeker na de 3 0 -nederlaag in de oefenwedstrijd in november... is het besef in Nederland enigszins doorgedrongen... dat we het behoorlijk zwaar gaan krijgen op het EK. Terwijl in Duitsland steeds meer mensen beginnen te geloven... in de Europese titel. De Duitsers bereiden zich op dit moment voor... op de oefenwedstrijd van morgenavond tegen Frankrijk in Bremen. Vandaag was de afsluitende persconferentie van de Duitsers. En onze Tim de Witt was erbij. De ster van het Duitse elftal op dit moment is Mesut Özil, de middenvelder van Real Madrid. En als hij aanschuift voor een persconferentie is het druk. Ik vroeg me natuurlijk heel erg dat ik weer in Bremen ben. Ik zal hier mijn oude vrienden zien en ik vroeg natuurlijk op die. Hij is blij weer even terug te zijn in Bremen, de stad van zijn oude club, Werder. Özil is overtuigd van de kracht van dit Duitse elftal. Een elftal, zo zegt hij, dat in staat is om Europees kampioen te worden. Dit titel geval. Ik ben ook daarvan overtuigd dat we dat schaffen kunnen. Dat gevoel heerst er bij het Nederlands elftal uiteraard ook. Maar toch zoemt die 3-0 nederlaag in de vriendschappelijke wedstrijd... tegen de Duitsers ongetwijfeld nog door de hoofden van veel Nederlandse spelers. Vindt Eusiel dat Duitsland op dit moment verder is dan Nederland? Man darf die Holländer niet unterschätzen. Und... We hebben een zeer jonge mannschaft, een zeer hongerige mannschaft die zeer erfolgshongerig is. We mogen Nederland uiteraard niet onderschatten. Maar we hebben een jonge ploeg en vooral een hongerige ploeg. Honger naar succes. De sfeer is ongelooflijk goed binnen het team en daarom geniet ik er momenteel echt van om in het Duitse elftal te spelen, zegt Eusio. Dat maakt gewoon veel spaar voor mij persoonlijk, voor die Noord-Duitse nationale mannschaft te durven. En dan is er de bondscoach Joachim Leu. Een altijd rustige, bedachtzame man, maar ondertussen wel zeer succesvol. Hij zal tien wedstrijden op rij ongeslagen tegen niet de minste ploegen. Uruguay, Brazilië, Nederlanden, jetzt even ook Frankrijk. Het waren ganz bewusst van ons ook even. Van Uruguay, Brazilië en Nederland werd gewonnen afgelopen jaar door de Duitsers. En nu staat dus Frankrijk op de programma. Wat voor Leu vooral belangrijk is, is dat zijn team al die wedstrijden de goede vorm heeft vastgehouden. En ook dat de Duitsers een hele brede selectie hebben. Ook nu weer zijn er veel blessures. Aanvoerder Laam is er niet bij. Szwainstaker Podolski, Götze... Leu zal weer een hoop moeten schuiven morgenavond. Maar heeft veel vertrouwen in de vervangers. onderlegen zijn, dat zegt dat we. niet alleen één speler op een positie hebben. maar ook meerdere mogelijkheden. Toch is het resultaat tegen Frankrijk voor Leu niet belangrijk, zegt hij. Het gaat hem er vooral om te leren van deze oefenwedstrijd. en dat dan mee te nemen richting het EK. Wie immer bij deze spelen. goede erkenntnissen metnemen die we dan even verwerken. Christophe Limbropolos gelooft niet dat Leu dat echt meent. Hij is het voetbalgezicht van Sky, de grootste sportzender in Duitsland. En hij volgt het Duitse elftal al jaren op de voet. Volgens de journalist zegt Leu dit vooral om de druk weg te nemen. Natuurlijk wil Jogi nu jetzt maar de druk nemen, Want dat is zo dat laatste grote spiel voor de nominering ook. Het is de laatste oefenwedstrijd tegen een grote tegenstander voor het EK. Duitsland speelt verder alleen nog tegen Zwitserland en Israël. En mocht je morgenavond dik verliezen, dan slaat hier in Duitsland meteen de vlam weer in de pan. Dat hebben we eerder meegemaakt, zegt Limberopoulos. Het kan ja ook zijn dat het dan niet zo goed läuft. Dan wordt die ganze EM schon wieder in vraag gesteld. Dat hat man bij de deutsche nationalmannschaft sicherlich aus der Vergangenheit gelernt. Maar dit is wel een heel sterk Duits elftal, toch? Ja, ik denk het Die De Duitsers hebben zich wonderbaar gepresenteerd. Nu hebben de spielerisch dazu toegelegd en hebben ze toch ihre kampkracht niet verloren. Absoluut. Kijk, we staan bekend om onze wedstrijdmentaliteit, natuurlijk. Mm -hmm. Maar in dit elftal combineren we dat met heel technisch en mooi voetbal. We hebben een geweldige selectie en een goede teamgeest. Uh, we hadden ook ja uh, Mesut Özil in de persconferentie. Dat zijn spelers die gaf vroeger niet in de Duitse Manschap. Kijk naar Özil bijvoorbeeld. Dat type speler die hadden we vroeger niet in Duitsland. En dat maakt ons een hele geduchte tegenstander. En uh, dat maakt die Deutschen ook heel gevaarlijk. Je zou zelfs kunnen zeggen dat Duitsland een beetje op zijn Nederland speelt op dit moment, of niet? Ja, denk ik. Dat die Deutschen um, nach wie voor hun Tugenden hebben... Maar ze hebben daar in dat punt ook nog maar Dat denk ik ook. Ja, we hebben de Nederlanders op technisch gebied ingehaald de afgelopen jaren, zegt hij. Jeden hollendische trainer also is het altijd de grote opgave... ...van deze individualisten een manschap te uh, vormen. Je ziet bij Nederland toch veel individualisten. En het is de vraag of Van Marwijk daar straks weer een goed team van kan maken, zegt Limberopoulos. Als uh, Van Marwijk het schaft om een eenheid te vormen... Zijn die Duitsers en die Hollanders zeker op Augenhöhe. Die vraag kunnen we op 13 juni echt beantwoorden. Dan spelen Nederland en Duitsland tegen elkaar op het EK. En er is één geruststelling: Duitsland is dit keer de favoriet en Nederland de underdog in plaats van andersom.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 Van Hammond Soul and Love Drunk. John Guidetti is geblesseerd geraakt aan zijn heup. Of dat ernstig is, dat uh, hoort u uh, later in deze uitzending. Eerst uh, gaan we het over uh, andere aanvallers hebben. Zoals Fernandes bijvoorbeeld. U heeft het waarschijnlijk meegekregen. Vijf duels dreigt hij te worden geschorst. Die uh, straf eist de aanklager betaald voetbal... Uh, voor het geven van een kopstoot in het duel met PSV... De aanvaller heeft tijdens het samenstellen van het schikkingsvoorstel rekening gehouden met de strafkaart van de aanvaller. Fernandes sloeg eerder dit seizoen tijdens een duel met NEC tegenstander Van Eijden in het gezicht. Hij kreeg daarvoor zes duels. Fernandes en Feyenoord hebben tot morgen negen uur de tijd in te stemmen met deze straf. De Rotterdamse club legde de spits al wel een geldstraf op. We hebben even gebeld met Feyenoord om een reactie te vragen, maar de club wilde niet reageren. Ja, en dan een andere ex-aanvaller die Feyenoord nog heel erg goed volgt, ongetwijfeld. Uh, Lucas Castagnos, afgelopen week einde, Inter opnieuw in de Italiaanse Serie A. En opnieuw werd de nederlaag vanaf de tribune bekeken door Lucas Castagnos. De jeugdige aanvaller verruilde afgelopen zomer Feyenoord voor een Milanese avontuur. In Italiaanse dienst kwam hij nog niet verder dan vier invalbeurten en één basisplaats. Maar Toch wil Castanjes doorzetten en bewijzen dat hij het niveau aan kan. Deze week was hij even in Nederland voor een oefenduel van de beloften van Oranje tegen Denemarken. En Han Kok die zocht hem op en vroeg hem naar zijn ervaringen en hoe het eigenlijk met hem ging. Ja, met mij gaat het goed. Uh, ik ben nu weer in Nederland belofte elftal. Fijn om weer in Nederland te zijn natuurlijk. En uh, ja, in Italië gaat het ook uh, voor mijn gevoel ja, goed. Nog maar weinig spelen, maar uh, ik heb die stap gemaakt en uh, dat wist ik van tevoren. En uh, ik moet gewoon geduld hebben en uh, mijn kans wachten. Vertel eens, Spier over, hoe, hoe, hoe bevalt het? Vind je het leuk? Ja, zeker, tuurlijk. Dat, uh, ik heb die stap gemaakt en uh, ik wist wat er van tevoren zou komen. En uh, ja, elke dag mag ik trainen met, ja, met fantastische spelers. En uh, daar geniet ik elke dag van, ten eerste. En natuurlijk is het heel leerzaam. Voor, mij, uh, voor mijn ontwikkeling zeker. Alleen uh, het spelen uh, dat, uh, blijft, nog van, uh, blijft nog wachten. Ja, waarom blijft dat achter? Is dat omdat, ja, omdat er zulke wereldspitsen voor jou staan? Zeg maar? Ja, ten eerste ook keuzes van de trainer. Uh, ja. Er staan ook hele, uh, hele grote spelers voor mij. en uh, Ik ben nog maar 19. Dus uh, ik heb nog alle tijd, denk ik. Ja, ik neem aan dat Inter een plan met jou heeft. Hè? Daarom heb je daar getekend. Wat is dat plan? Ja, gewoon voor de toekomst. Als je, denk ik, uh, met alle respect naar de leeftijden kijkt, dan, uh, weet, je wel. dan weet je het wel, denk ik. Ja, je bent nog piep, je bent nog maar 19. Ja, ik ben nog maar 19 en die jongens, uh, ja, niet einde carrière of zo, maar ja, zijn wel op een bepaald leeftijd. Toch zou je kunnen zeggen, jongens van 19, moeten die niet gewoon heel vaak voetballen? Heel veel wedstrijden spelen? Ja, tuurlijk. Eigenlijk uh, hoor je eigenlijk elke week te spelen. Ja, dat zijn keuzes wat je maakt. Maak jij uh, keuze om elke week te spelen in de Eredivisie? Of heb jij geduld? Ontwikkel jezelf rustig, achter grote spelers en dan kom je. Dus dat zijn keuzes wat je maakt. En, uh, iedereen volgt zijn eigen weg naar, uh, naar de top, vind ik. En die mijne is zo. En waarom heb jij voor die laatste weg gekozen? Voor die geleidelijke weg? Mm, dat is een goede vraag. <laughs> uh, ja. Dat is uh, allemaal qua gevoel ook dat ik uh, voor deze stap heb gekozen. Want uh, ja, zoals ik zeg, elke jongen van mijn leeftijd droomt ervan om uh, met zo'n club te mogen voetballen. In welk opzicht ben je al gegroeid? Merk je dat dat proces van, van leren, dat dat, ja, dat, dat dat wat oplevert? Ja, sowieso uh, fysiek, dat is uh, nummer één. Dat voel ik uh, nu al, ook qua, als je duel speelt. Uh, het voetballende, het gaat allemaal veel sneller daar. Je hebt niet de tijd om even na te denken en een bal bij je te houden. Het is dus echt veel sneller, het gaat allemaal veel sneller. En uh, ja, het uh, ja, fysiek is denk ik wel nummer één geworden bij mij. Dat ik, uh, ik voel me sterker, zeker. En Merk je dat ook als je dan zo terug bent in Nederland en tegen je Nederlandse leeftijd speelt? Traint? Ja, merk je wel. Ja, duelletjes, dan voel je wel van... Uh, hey, Twee jaar terug of drie jaar terug was het nog wel even wankelen of vallen. En nu, ja, nu is het, nu is het wat anders. Volg je Fijn nog? Ja, zeker. Wat vind je ervan? Ja, mooi, heel mooi. Dat het uh, zo goed gaat met de club. En dat de tijd dat ik daar was, dat het uh, heel moeilijk hadden. En uh, nu zie ik al mijn uh, oude teamgenoten, vrienden. Ja, ik vind het heel leuk, voor Feyenoord. En uh, Ik gun ze het van harte. Wat vind je van Codetti? Ja, het doet fantastisch. Hij is een held daar, hè? Ja, zeker. Zeker. De ene terug naar de andere. En denk je niet van, hé, hey, op die plek had ik ook kunnen staan? Dit seizoen had ik ook op die, op die nummer 9 positie bij Feyenoord kunnen spelen. Ja, maar dan kunnen we blijven doorgaan over hetzelfde falertje. Je hebt je keuze gemaakt? Ik heb mijn keuze gemaakt. En dat is geduld hebben, in de loe te opbouwen en straks komt Kastanius komt terug? Zeker. Daar ben ik van overtuigd. Luc Castanjos die, die is in, in Nederland is uh, voor een oefenwedstrijd van de beloften van Oranje tegen Denemarken. Die wedstrijd wordt uh, morgen gespeeld. Ze hadden het al even over John uh, Quidetti. Die kan morgen zijn debuut maken voor het uh, nationale voetbalelftal uh, van Zweden. Maar ik zei het al, de, de spits van Feyenoord verliet vanmiddag vroegtijdig de training, omdat hij last van zijn heup had. Ze hebben zelfs een, uh, een scan laten maken, maar daar bleek dus uh, geen beschadiging. Uh, hij lijkt daardoor gewoon inzetbaar tijdens het vriendschappelijke duel met Kroatië. Were unintended, but now they come to haunt me in my sleep. These are different clothes we're wearing. Try and tell me why You attacked and I offended But now it seems you've hung me out to try I.D. of is het Ed? Well, ik weet het ook niet. Maar, ook maar op Ed, in ieder geval. Uh, het is uh, iets voorbij uh, kwart voor elf. Zometeen het opmerkelijke verhaal van een uh, hockeyclub die dacht... kom, we gaan met z'n allen lekker naar Rome. Gaan we daar uh, lekker trainen. Komen ze terug. Alle spullen gestolen uit, ze de, uh, uit de auto, zeg. Een bizar verhaal. Uh, ze moeten gewoon competitie weer spelen komend weekende. Zo uitgebreid de aanvoerder aan het woord. Eerst even naar het ijshockey. Want ooit was Herenveen het centrum van het Nederlandse ijshockey. Ooit werd de Veenstra Flyers, werden, werden de Veenstra Flyers, zeven keer op rij kampioen. Maar dat is al 30 jaar geleden. Tegenwoordig is er niet veel meer over van dat bolwerk. Maar er is hoop in Friesland. Want oude legendes keren terug bij de Flyers en moeten de club weer op de kaart zetten. Steven Dalenbout duikt 30 jaar terug in de tijd. Terpel Jan Jansen. Jan Jansen speelt in de diepte in. ze ze er achteraan, Kon niet te snel gaan, want dan was het was toch zuid geweest. Voor hij over de Pup toch nog wel. Settler voorgespeeld. Ingeschoten door Jan Jansen. En een prachtige stop. En nog een stop. Een fragment uit 1982. Veenstra Flyers speelt tegen Amsterdam. De Flyers zouden dat jaar opnieuw kampioen worden. Het waren de gloriejaren van het ijshockey in Herenveen. Ijshockey Jan Jansen. De grote sponsor en naamgever Sjoerd Veenstra. Dat was toen, maar nu keren ze terug bij de Flyers. Binnengehaald door voorzitter Henk Hoekstra. Een ervaren man, voorheen directeur van SC Heerenveen. Het zijn volgens oud-ijshockeyer en bestuurslid Marcel Nijland... De ingrediënten voor nieuw Herenveens elan Dat is denk ik gewoon de grote, grote plus van, van dit alles: dat iedereen die zich er weer mee bezig gaat houden, ook gewoon ervaring heeft in het sportwezen en ook weet wat, het, uh, wat er voor nodig is om, om, om professioneel een goede organisatie te gaan, gaan runnen. En uh, ik denk dat dat de focus, uh, de grootste focus voor nu zou moeten zijn. is dus gewoon kijken van hoe gaan we iets neerzetten wat gewoon goed gestructureerd is, goed, maar ook een professioneel uh, uh, is opgezet. En, en vanuit daar nogmaals met een mix van jeugd en ervaring... Uh, ja, toch weer uh, uh, ja, iets, iets moois te gaan neerzetten. Voor Wieren blijft gaan. Hij had twee goals en vier assist. Hij wordt hieronder uitgehaald, maar Jan Jansen trailt, scoort op een open net. 8-4. Ik vond mezelf my, niet een held, maar mensen wel, keken, keken naar jou. En uh, als je hier in Heerenween liep, uh, ze, ze, ze, ze riepen je naam. En, uh, maar ik, ik heb het nooit zo gevoeld... Uh. Mijn dochter heeft een keer tegen mij gezegd, een aantal, uh, nou misschien 15 jaar geleden, 20 jaar geleden, als ik door de stad liep. Het zijn altijd mensen die, die zeggen, hoi Jan, hoi Jan. Ja, ja schat, dat komt van, uh, van die ijshockeytijd. Lady van Vier, hier gaat hij. Onderuit, Jansen, Pam. 8-4. Everybody tried ball against us, but they forgot where it's done. On the fucking ice. <laughs> Eind jaren 70, begin jaren 80. In de kleedkamer wordt Engels gesproken. Nederlandse Canadezen staan op het ijs. En ze winnen landstitel op landstitel. Het kan niet op. Het Nederlands team doet zelfs mee aan de Olympische Spelen. Bij de Flyers vormde Jan Jansen met Jack de Heer en Larry van Wieren de aanval. Jan Jansen was beroemd en kon niet over straat zonder herkend te worden. Het was een tijd dat uh, ijshockey heel bekend was, uh, heel veel op televisie kwam met uh, Frans Hendricks. Uh, een tijd van uh, de Feenster Flyers, zeven uh, uh, jaar kampioen. Uh, ja, en een tijd van de Olympische Spelen in 1980, waar uh, Nederland meegedaan had. Ja. Lake Placid. Lake Placid, ja. Het waren eigenlijk de gloriejaren van het Nederlandse ijshockey. Ja, dat waren uh, ja, de gloriejaren. Gelukkig heb ik meegedaan. Jan Jansen, goede paas van Jansen naar Jack de Heer. Jack de Heer alleen op de keeper af. Jack de Heer, scoort! Mooie... Jan Jansen is dus een van die namen die nu terugkeert bij de Flyers.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 Veenstra gaat zijn kennis en ervaring inzetten. Of hij ook geld meebrengt, is nog niet helemaal duidelijk. Maar er is zeker geld nodig. En er komt een nieuwe coach. Tuurlijk, zegt Nijland: we moeten de magere jaren achter ons laten. Maar, hij waarschuwt de nostalgici. Oude tijden zullen niet 1, 2, 3 herleven. Nou, ik denk wel dat, dat, dat we de gewoon verwachting. Wat wat natuurlijk, we moeten wel reëel blijven, laat ik het zo zeggen. Uh, er zijn hele andere tijden. Het is de crisis momenteel. Uh, ook ook in, in de financiële sfeer dan. Uh, wat we gewoon kunnen verwachten is, is, is... we proberen echt toe te werken naar weer een ouderwets uh, gezellig avondje ijshockey. En, en met uh, een team op het ijs dat gewoon uh, wil presteren. He, dat sowieso. Maar ook een goede mix met, met jeugd en, uh, en ervaring... qua, qua buitenlanders en, en een aantal Nederlandse spelers. En uh, met name die mix is gewoon enorm belangrijk. Dus we willen wel echt verbetering door, uh, doorvoeren. En, uh, maar goed, nogmaals, we moeten, de ambitie, we, moeten, dat, we moeten ook gezonde ambities hebben. Maar goed, uh, het zijn wel andere tijden. Dus het moet ook wel een beetje ja, nuchter blijven. Waar komt de paas? Hier komt de paas. Van Gord McDonald, naar Jan Jansen. Een schitterende paas van Jan Jansen. Precies op het moment dat Jack de Heer op snelheid is. Jack de Heer gaat om Maria Marjamekki heen. Rijdt op Kampuri af. En maakt dan backhand met een schijnbeweging. Deze prachtige goal. Ik, ik kijk altijd naar de toekomst. En vooruit, ik kijk niet zoveel achteruit. Ik moet zeggen, die, uh, we hebben een, een jaar of... Zes geleden reunie, nou, dan, uh, dan hebben we wel stilgestaan... Van wat, wat, he, wat toen ijshockey betekende voor, voor Friesland en voor Herenveen. En uh, dat was heel mooi. Ja, het is toch een bijzondere tijd. En we hebben wel wat bereikt met ijshockey in Nederland. Ja, die good old days. Met uh, de mooie stem van Frans Hendriks is er ook nog bij. Vanavond was er trouwens de finale van de North Sea Cup in de Uithof Den Haag. Hijs de Heek tegen Ruiter Iters Geleen. Uitslag... 6-3. U bent helemaal bij. Ja, en dan de beloofde hockeyers van Oranje Zwart. Ze hadden het allemaal zo mooi bedacht. Ze gingen zich in Rome voorbereiden op de tweede helft van het seizoen. Het uh, trainingskamp was een groot succes. Totdat het busje met al het materiaal werd leeggeroofd. De sticks, shirts en broeken, alles was weg. Wat hebben ze daar nou aan aanvoerder, Marshall Balkenstein? Uh, zou je ook gedacht hebben, denk ik. Ja, dat was wel even uh, een goede avond trouwens. Het uh, was inderdaad wel heel even een domper toen we... Zaterdagavond na een uh, lekker etentje met het team uh, terugkwamen bij de busjes. En uh, ja, tot ons ontstelten is eigenlijk: zagen dat we, we hadden twee busjes overigens. Uh, allebei uh, nagenoeg volledig uh, waren leeggeroofd. Ja. Hmm. Waar, waren ze op slot, die auto's? Uh, ja, ze waren op slot. En uh, ja, achteraf kun je misschien zeggen dat het, uh, uh, ja, ja, hadden we alles eruit hadden moeten halen. We hadden, netjes, we hadden eigenlijk uh, de twee busjes bij een kinderziekenhuis neergezet. Nou, uh, voor mijn gevoel is dat uh, toch wel een plaats zeg maar, waar, je, waar je toch wel mag verwachten dat het, uh, dat het redelijk veilig staat. Ja. Uh, zeker weten we dat, uh, ja, wat hebben de mensen aan onze uh, gebruikte schoenen, uh, sticks, uh, bitjes, uh, uh, nog zwetende t-shirts. Maar uh, ja, blijkbaar, uh, blijkbaar vonden ze het toch noodzakelijk om eigenlijk alles mee te nemen. Ja. Dan zie ik gelijk een beeld dat je zegt van... ja, we hadden het eruit moeten halen. dan zie ik je een pizzeria binnenkomen. Met iedereen zo dat ik erom lag. Met zo'n stik onder de arm En een bezweet shirt in de andere had. En ja, ga je een pizza eten. Dat lijkt me toch ook niet ideaal? Nee. Maar goed, jullie zaten er maar mee. Hebben jullie reserve tenuus? Heb je stiks genoeg? Want jullie moeten natuurlijk gewoon komend weekend weer spelen. Ja, komend weekend staat de eerste competitieronde weer op het programma. Na de winterstop. Rotterdam ook nog. Ja, Rotterdam thuis. En eh... Nou ja, in die zin uh, eigenlijk, elke speler heeft een, uh, heeft een individuele sponsor, een eigen sponsor. Met betrekking tot de sticks, uh, zeker met betrekking tot de sticks. Vaak ook met betrekking tot de schoenen. Uh, maar het is natuurlijk wel zo dat, uh, dat ja, een stick, meteen een nieuwe stick wil je toch graag altijd wel even inspelen. Dus uh, wat dat betreft uh, is het niet ideaal. Maar uh, als het goed is, heeft, uh, heeft morgen of uiterlijk overmorgen iedereen weer... Uh, Weer voldoende materiaal om in ieder geval uh, te kunnen trainen... en uiteindelijk uh, klaar te maken voor komende zondag. Ja. Even voor, voor iets helder te maken. Mochten mensen denken, oh, lekker luxe, trainerskamp in Rome. Waarom doen ze dat? Jullie hebben het helemaal zelf georganiseerd en gefinancierd, hè? Ja, ja, ja, ja inderdaad. Uh, nou, uh, ik hoorde net ook al heel even in jullie programma... Uh, de financiële crisis. Nou, dat is er in die zin is het bij het hockey ook. Uh, het geld is de, uh, groeit daar ook niet, uh, niet aan de bomen. En wij vonden het toch belangrijk om... Uh, ...in de winter stop met het team naar Rome toe te gaan, ook gezien het feit dat de afgelopen twee jaar we in de winter weinig hebben kunnen trainen buiten. En, uh, dus hadden we ervoor gekozen om door middel van Clinics, door middel van een After Gameshirt, om, uh, om geld bij elkaar te verzamelen om, uh, om met het team naar Rome toe te gaan. Mm. Ja, dan is het wel een domper als je met het team eigenlijk uh, drie kwart jaar bezig bent om dat volledig bij elkaar uh, te krijgen dat dan eigenlijk de trip in het water valt... En, uh, en een gedeelte van de groep overigens al thuis is... en een andere groep uh, morgenmiddag terug naar huis vliegt. Ja, die doen nog wat excursies en kijken nog wat rond... zonder uh, te kunnen trainen. Valt zoiets eigenlijk onder de reisverzekering? Uh, ja, daar zijn we nu hard mee bezig om dat uit te zoeken. Omdat uh, de schade met betrekking tot, uh, tot, uh, tot de ballen... bijvoorbeeld een, een bal waarmee wij spelen is toch... Uh, inkoopprijs 20 euro. Hmm. En uh, aangezien we die 100 mee hadden genomen... is dat dus al... Uh, 2000 euro ja, en dat loopt toch allemaal wel op. Dus uh, ja, we zijn nu aan het kijken uh, hoe, we dat, uh, hoe we dat kunnen terugkrijgen. Mm. En, uh, en ja, dan moeten we gewoon vooruitkijken. Want zoals je zelf al aangaf, komende zondag wacht een, wacht een belangrijke wedstrijd tegen Rotterdam. En uh, we, kunnen, ja, we kunnen het toch niet meer veranderen. Alleen uh, ja, kijken of we in ieder geval de meeste dingen nog terug kunnen krijgen. Ja, nou, Het wordt in ieder geval een trip om nooit meer te vergeten. <laughs> dat, ja? dat, dat is een feit. Dankjewel. Aanvoerder van de oranje-zwarte stad, Marcel Balkenstein. Twee busjes dus legeroofd in Roma. Maar ze kunnen gelukkig gewoon spelen komend weekend tegen Rotterdam. Twee oefende wels vanavond al. Armenië tegen Servië werd 0-2. En Bosnië tegen Brazilië 1-2. En de Nederlandse voetbalsters hebben bij de Cyprus Cup met 2-1 gewonnen van Italië. Manon Melis en Lieke Martens waren verantwoordelijk voor de Nederlandse treffers. De vrouwen van bondscoach Rosja Reinders bereiden zich op het Zuid-Europese eiland voor op de laatste drie kwalificatiewedstrijden... voor het uh, Europees Kampioenschap. Donderdag is Schotland de volgende tegenstander bij die uh, Cyprus Cup. En zondag wacht in Larnaca de confrontatie met Canada. Goed, dat was het voor nu. Morgen zijn we dus weer terug. Daar uh, zo meer over straks uh, met het oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd door Mieke van der Wij. Ik wens u nog een heel fijne avond. Kort op radio 1. Morgen om half negen. Geschoten en goal. Dove wedstrijd Engeland-Nederland. Van Nistelrooy. maar gaat het gewoon in? ja, sorry. Interlandvoetbal morgen om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl